Al Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective in zes episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Benink, regie Dick van Putten. Derde episode, een bericht voor Danny... Er ...zit iemand op u te wachten, meneer. In de zitkamer. Hij zit er al een half uur ongeveer. Hij wou absoluut wachten. Ik kon hem niet wegkrijgen. Wie is het, Charlie? Hij lijkt me een Amerikaan, meneer. Een uh, zekere meneer Clayton. Kom eens hier, Paul. Je kunt hem van hier in de spiegel zien. Ja. Dat is niet de man die mevrouw Melbourne gesproken heeft. In ieder geval niet de man die meneer Gaidon's ons beschreef. Wie keren die hem dat briefje voor ons gaf. Deze man maakt tenminste een behoorlijke indruk. Ja, kom, laten we naar binnen gaan. Mm -hmm. Meneer Kleten, goeiemiddag, meneer Vlaanderen. Dit is mijn vrouw, aangename gevallen. Meneer Kleten. Ga die zitten. Dank u. <clears throat> ik uh, moet u mijn excuses maken dat ik zomaar kon binnenvallen, maar... ik moet u even spreken... Ik kom om zo te zeggen, daarvoor alleen al regelrecht van zo'n hier naartoe. Alleen om mijn man te spreken? Eh, ja, mevrouw. Ik ben de secretaris van Julia Carrington. Waarschijnlijk wel eens van gehoord. Mm -hmm. Ja, wie heeft dat niet? De kwestie is dat Miss Carrington mij vroeg... ...mij met u in verbinding te stellen naar aanleiding ja, van... Ogenblik... Ja, een ogenblik, meneer Kleten. Hoe bent u aan mijn adres gekomen? Van mevrouw Melbourne? Ah, van mevrouw Melbourne? wel huh? niet. Ja, Maar u kan dat wel. Bijvoorbeeld... Kennen, kennen, kennen. Dat wil zeggen, ze belde mij op in mijn hotel, direct nadat ik was aangekomen. Belde zij u op? Ja. Verbaast u dat? Ja, verbaast me zeker. Vertel eens, hoe ging dat precies in zijn werk? Nou, ik had een kamer gereserveerd in het New Wilton Hotel in Park Lane. En eh, ik wilde net gaan douchen toen de telefoon ging. Nou weer, ja, hallo. Spreek ik met meneer Danny Clayton? Spreekt u mij, ja? Meneer Clayton, ik heb gehoord dat u de secretaris bent van Miss Carrington. Mevrouw, dat... ik heb weinig tijd. Met wie spreek ik? Met Margaret Milbone. Ik meen dat u mijn man ontmoet hebt een paar weken geleden in Genève. Wie bedoelt de uitgever die omgekomen is bij dat auto -ongeluk? Ja, meneer Clayton. Het is juist daarom dat ik even met u zou willen spreken. Oh, ja. Ja, ik... Eh... Ik ben maar een paar dagen hier, mevrouw. Mijn tijd is zeer beperkt, dus vertel u eens. Waar wilt u mij precies over spreken? Dat kan ik u door de telefoon moeilijk zeggen. Ik weet dat u druk bezet bent deze dagen. Maar het is voor mij toch wel heel erg belangrijk. Ja. Goed, komt u dan over een uur hier beneden in de bar? Kan dat? Graag, meneer Kleiten. Ik zal er zijn. Ik weet niet waarom ik zo gauw toegaf... Misschien wel omdat haar stem een beetje, een beetje wanhopig klonk. En tenslotte had ik haar man dan toch even ontmoet. Niet? Ik had die arme kerel inderdaad in Genève gesproken. Hij had om een onderhoud met Julia gevraagd... omdat hij had gehoord dat ze van plan was om haar memoires te schrijven. En heeft Miss Carrington hem ontmoet? Wel, nee. Ik heb hem gesproken. Julia wenst nooit enig contact met uitgevers of journalisten. Nee, nee. Het is een van mijn taken om die af te poeieren. Juist, yes, ja. Yeah. Is het waar dat Miss Carrington van plan is haar mimbares te schrijven? Nee, geen sprake van mevrouw. Ik heb dat trouwens aan Karl Milborn gezegd, maar hij geloofde me niet. Trouwens, dat onderhoud was nou niet bepaald plezierig, nee. Ik vond dat in dat tijd des te beroerder toen ik de volgende dag in de krant over dat ongeluk las. Mm -hmm. En wat is er nu in uw hotel besproken met mevrouw Milborn? Want ze is daar toen toch verschenen, nee? Ja, inderdaad. Zoals ik had afgesproken in de bar. Mevrouw Milborn? Ja. Danny Clayton is mijn naam. Ja, gaat u zitten. Dank u. Uh, uh, waar uh, wou u met mij over praten, mevrouw? Over mijn man. Ach ja, ja, ja. Ja, verschrikkelijk dat ongeluk. Mijn man is niet dood, meneer Clayton. Wat zegt u? Hij is niet. Nee, meneer Clayton. Ja, maar ik heb dat verslag over dat onderzoek toch gelezen? Hij was toch geïdentificeerd? Ja, dat wel, maar het was niet mijn man. Was niet uw Nee. Ja, als, als u het zegt, mevrouw... Dan, ja, wat kan ik voor u doen? Ik heb zo'n idee dat u me zou kunnen helpen. U, miss Carrington had even tevoren nog mijn man gesproken. Nee, nee, pardon, dat is niet zo, mevrouw. Ik heb met hem besproken. Miss Carrington gaf mij opdracht uw man te zeggen... dat zij er niet aan dacht om haar memoires te schrijven... en dat is alles wat er is gebeurd. Ik heb die boodschap aan uw man overgebracht. Daarna is hij vertrokken. Bent u er zeker van dat Miss Counton. hem niet persoonlijk gesproken heeft? Ja, absoluut zeker. Ze ziet bijna niemand tegenwoordig. Ze zou er zeker niet aan denken zich in te laten met welke uitgever of journalist dan ook. Maar, mevrouw, vertelt u mij eens. Uh, hoe komt u op de gedachte dat uw man niet zou zijn omgekomen bij dat ongeluk? Ik heb, ik heb een boodschap van hem ontvangen. Een boodschap? Wanneer? Een paar dagen geleden. Op welke manier? Uh, heeft hij u opgebeld? Nee, of? nee, nee. Ik kreeg een briefje van hem. Ik vond het in de rand van een hoed die hij me had laten sturen. In een hoed? Ja. Heeft hij u een brief gestuurd in, in, in ja. een hoed? Ja, maar waarom zou ik dat eens dus helemaal snel gedaan hebben? Ja, dat weet ik niet. Meneer oh, kleten, mag ik iets drinken? Ja. Ik voel me niet zo goed opeens. Oh, ja, man, ja, natuurlijk. Natu uh, ober. Meneer... Ach, o, brengt u mevrouw een konjak? Uh, huh? nee, nee, nee, nee, dank u. Ik sta niet zo... Nadat ze haar konjak op had, heb ik nog een minuut of tien met haar gepraat. Maar ik, ik kreeg niet veel wijze van haar. Ik kreeg eigenlijk de indruk dat ze een beetje, een beetje malender was. Ja, ja. Meneer Vlaanderen, hebt u er enig idee van wat ze bedoelde met dat briefje in die hoed? Ja, ik geloof wel dat ik dat weet, ja. Ze is erg overstuurd sinds ze uit Zwitserland terug is. Haar broer maakt zich nogal zorgen over haar. Dat begrijp ik, ja, ja. Meneer Kleeten, mevrouw Milborn heeft me een totaal andere versie gegeven over haar onderhoud met u. Huh? Zij beweert dat u haar verteld heeft dat haar man nog leeft. Wat, zegt u? Nou? dan? Ja, ze zei ons dat u haar een paar foto's van haar man hebt laten zien en... Dat u bereid was haar die foto's. plus nog een bepaalde belangrijke mededeling af te staan. voor een bedrag van vijfduizend pond. Nee, maar die vrouw is werkelijk gek. Ze zei dat u haar gezegd had dat geld te brengen. naar het Three Star Hotel in Brayon Thames. Dat is ongelooflijk. En bent u vanmorgen in medeheid geweest? Ben er ben geen sprake van. Ik ben tot elf uur in mijn hotel gebleven. U kunt dat makkelijk nagaan. En dan veronderstel ik ook dat u nooit gehoord zou hebben van een zekere Peter Fletcher. Of van een woonboot die Peter's Folly heet. Wel, nee. Dit is de tweede keer dat ik in Londen kom. En ik ken hier maar heel weinig mensen. Zeker? Ik zou hier trouwens helemaal niet zijn als ik niet hierheen was gekomen om u. Kijk, Miss Carrington wordt de laatste tijd lastiggevallen met brieven. Smedige episteltjes, bedreigingen met chantage en zo. En daar wou ze maar die over praten, mee Blauw. Wat staat daar in die brieven? Ja, ik heb ze niet gelezen, maar denk dat ze hoogst onaangenaam zijn, want Julia raakte heel erg van streek. Is ze ermee naar de politie gegaan? Dat is wel het laatste wat ze doen zou. Politie betekent kranten. Meneer Vlaanderen, dat hoef ik u niet te zeggen. Natuurlijk. Wanneer gaat u terug naar Geneve? Overmorgen. Ik ben zo voorbarig geweest... Ook vliegpassage te bespreken voor u en voor uw vrouw. Huh? Oh. Dat is alles in Kannen en kruiken. Dus alles wat u te doen hebt is. Ja, dat is akkoord. We gaan met u mee. Fijn, prachtig, wacht. Al was het met het eerste volgende vliegtuig. Ik wil namelijk graag eens een praatje maken met Miss Carrington. Ik heb de laatste tijd juist zoveel over het gehoord. Oh ja, van wie? Van een vriend van me, een filmregisseur, Wens Langham. Oh, ja, Langham. Ik meen door hem begrepen te hebben dat u hem de deur uitgegooid hebt. Nee? Oh <totstuk> <Ach> ja, <totstuk> zo bar zou ik het niet willen noemen. <totstuk> Kijk, sorry, hij wou Julia spreken over een film. Hij had een, een boek, schijnbaar, hè, waar hij totaal crazy van was. Maar ja, er komen zo vaak van dat soort berichten bij ons binnen. Heeft u of Miss Carrington dat boek gelezen? Het heet Te Jong Om Te Sterven. Het is geschreven door een Richard Randolph. Ah, nee, nee. Maar ik zei u, geloof ik al, dat er zoveel van die aanbiedingen binnenkomen. Zij gaat er nooit op in en dan mag ik de boel met een beleefd bedankje afwijzen. Ja, dan hoop ik maar dat ik niet te onbeschoft ben geweest tegen uw vriend. Oh, Wens heeft een nogal vrij dikke hart. ja, dat moet wel, anders zou je niet in de Vinnenbranche zitten. ja. ja. Hey, ik moet nu weg. Uh, morgenochtend bel ik u op om precies af te spreken hoe laat dat vliegtuig vertrekt dan zo. Graag. Ik laat u even uit. Heel goed. We vlaanderen. Tot ziens zullen we dan allemaal zeggen. Dag meneer Kleiten. Goed dat je gekomen bent, Morris. Wil je iets drinken? Nee, dank je. Ik drink de laatste tijd heel weinig. Toen ik de bel hoorde, dacht ik eigenlijk dat het meneer Vlaanderen was. Hij belde me vanmorgen op om een afspraak voor nu met me te maken. Waarover? Weet je dat ook? Ik denk dat ja, wat is er, mevrouw Rood? Daar is meneer Vlaanderen, mevrouw. Oh, uh, laat meneer binnen. Gaat u hier maar naar binnen, meneer. Dank u. Goedemorgen, mevrouw Melbourne. Vlaanderen. Oh, morgen, meneer Longstreet. Vlaanderen, hoe gaat het? Best, dank je. En nog bedankt voor het lenen van de wagen. Graag gedaan. Uh, gaat u zitten, meneer Vlaanderen. Dank u. Hebt u Danny Clayton gesproken? Inderdaad, ja. Maar niet in Bray. Hij zat op me te wachten toen ik thuis kwam. Hé, hey, maar... Maar hij zei mij toch dat in een Bray zou gaan. Dat heeft hij me letterlijk gezegd. Ja, uh, voor we verder gaan, mevrouw Milborn. Moet ik u zeggen dat Kletens verhaal van zijn onderhoud met u... ...lijnrecht in tegenspraak is met dat van u. Wat? Het, dat begrijp ik niet. Een ogenblik, Margaret. Mijn zuster heeft mij het een en ander verteld over haar ontmoeting met die meneer Kleten Vlaanderen. Ze vertelde me van die foto's en zijn voorstel van 5000 pond. Ik veronderstel dat hij die hele geschiedenis nu heet te liegen, wat? Ja, en beweert dat hij uw zuster heeft ontmoet op haar verzoek. Hij zegt dat hij geen enkel financieel voorstel heeft gedaan en niets afweet van foto's. Ja, maar dat is niet waar. Kijk, meneer Vlaanderen, ik weet dat mijn zuster van streek is. Misschien een beetje uit haar evenwicht van tijd tot tijd. Maar zij zou een dergelijke geschiedenis toch zeker niet uit haar duim zuigen. Och, mensen doen vaak vreemde dingen als ze in bepaalde emotionele spanningen verkeren... Als er iets is in uw verhaal, mevrouw Milborn, dat u wilt herstellen of terugnemen, dan kan ik dat voorkomen begrijpen en aanvaarden. Ik wens er geen enkel woord van terug te nemen. Goed, ik neem dan wel weer contact met u op zodra we uit Zwitserland terug zijn. Dus u bent de toch bereid mij te helpen, meneer Vlaander? Ja. Mijn vrouw en ik vertrekken morgenochtend naar Geneve. We reizen samen met de heer Kleten. Kleten? ja. Ik kwam hier alleen naar Londen in verband met een zaak die Julia Carrington aangaat. Zij verkeert blijkbaar in moeilijkheden en wil mij graag daarover spreken. Ja, maar die hoed werd me uit sint Moritz toegestuurd, meneer Vlaanderen. Oh, misschien gaan we later nog wel naar sint iets, mevrouw. Maar u kunt er zeker van zijn, mocht er zich iets nieuws voordoen... dat ik dan direct contact met u zal opnemen. Uh, ja, wat ik vraag wou. Hebt u misschien een recente foto van uw man voor mij? Ja, zeker. Hebt u Julia Carrington ooit ontmoet, meneer Vlaam? Nee, nooit. Ja, ze schijnt nogal lastig te bereiken te zijn. Een vriend van mijn filmregisseur heeft het kort geleden nog geprobeerd, maar... Nee, dat is hem niet gelukt. Hij wilde haar toen interesseren voor een bepaald boek. Het heet Te Jong om te Sterven. Ah, ja, die titel komt me wel bekend voor. Ja, uw man zal het er wel eens over gehad hebben, denk ik. Zijn uitgeverij gaat het uitbrengen. Ja, ja, nou weet ik het al. ...om te sterven door... Hoe, ...hoe is ook alweer de naam van de schrijver? Richard Randolph. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ik, maar Randolph... ...maar dat was de naam die op het briefje stond... ...dat kaal toestuurde. Ja. Is dat een toevallige samenloop van omstandigheden Vlaanderen? Dat is een van de dingen... ...waar ik moet proberen achter te komen. Vertel eens me, mevrouw Meerborn... Hm? ...ziet u kans mij een kopie van dat boek te bezorgen? Oh, natuurlijk. Ik zal Norman Mollens even een seintje geven... Norman Wallace? Is dat de man die gewerkt heeft voor dat persbureau, de, de IP? Mm -hmm. Dezelfde. Ach, maar die kan ik al die jaren. Ik rij vanmiddag wel even bij, man. Als u mij nu nog even die foto zou te willen geven, mevrouw. Ja, Vlaanderen. Uh, is me dat een verrassing? Kom binnen, beste kerel. Zo, Norman. Hoe is het met jou? Zo, dat is lang geleden. Hè? Ja, dat is het zeker. Breng ons een kopje koffie hier. Ja, meneer. En, wat kan ik voor jou doen? Ik hoop dat dit bezoek betekent dat je eindelijk besloten bent... je werk bij een echte uitgever onder te brengen. <laughs> ja. Wat? Ja, dan gaan op, Norman. Je weet dat ik me al die jaren niet kan breken met Rory en Co. Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik had erin gehoopt dat het Karl nog eens zou lukken om je voor ons te strikken. Ja, dat was een hele klap, zegt dat ongeluk van Middelbaar. Ja, dat kost ons jaren om dat te boven te komen. Ja. Karl en ik waren juist doende een soort groep te vormen... ...en stel jonge, veelbelovende schrijvers... Oh, je bedoelt uh, van het soort als Richard Randolph? Ja, Randolph en nog een stuk of wat andere. ja. Ik heb iets gelezen over die Randolph in boeken van deze tijd. Ik meen dat daarin vermeld stond dat zijn eerste roman op het punt stond te verschijnen... en dat jullie daar veel vertrouwen in hadden. Ja, klopt precies. Te jong om te sterven was een ontdekking van kaal. Hij zag er bijzonder veel in. Heb je er misschien een recensie-exemplaar van? Ik zou het graag willen lezen. Ja, natuurlijk, kan dat. Eens even kijken. Yeah. Ja, hier heb ik het. Te jong om te sterven, door Richard Randolph. Alsjeblieft. Zie okay. Ik ben benieuwd te horen wat jij ervan denkt. En als je neiging mocht voelen er iets over te schrijven, in een krant of zo, ja, ja ik. Ja, ja. <tie <tie maar. Jij verandert ook nooit, hè. Wat ik vragen wou, hoeveel mensen hebben een voorkopie gekregen, weet je dat ook? Niet zoveel als gewoonlijk. We zijn een beetje zuinig met dit stellig bijzondere boek. Maar ik heb hier een lijst. Als je dat belang in stelt. Ja, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ja, hier is die. Behalve de recentie exemplaren voor de kritiek in de maanbladen... staan er twee of drie personen op die er zakelijk niet mee te maken hebben. En heb je geen exemplaar gestuurd aan een zekere Pieter Fletcher? Pieter Fletcher? Uh -huh. Nee. Maar die naam zegt me toch iets. Ja, dat zal wel. Hij werd vermoord in zijn woonboot bij Medenijen. Natuurlijk, ja, ja. Heb jij die zaak in onderzoek? Nou, dat niet, maar het kan in verband staan met een andere zaak waar ik me op het ogenblik voor interesseer. Vertel eens, Norman. Is het waar dat Vince Langen probeert de rechten te krijgen van die jongen te sterven? De filmrechten, bedoel ik? Ja, dat is inderdaad zo. Dat brengt me op het idee dat hij niet voorkomt op de lijst die ik je daar gaf. Hij belde me op en vroeg me naar een exemplaar. Dat heb ik hem toen in zijn flat dat te brengen. Ik vergat hem op de lijst te zetten. Wanneer heb je hem dat gestuurd? Gisteren, geloof ik. Ja. Heeft hij je misschien verteld hoe hij op het bestaan van dat boek gekomen is? Nee. Ach, maar je weet. Langem is een van de topregisseurs hier in het land. En als er iets nieuws op komst is, is hij er direct als de kippen bij. Ja, ja, dat weet ik, ja. Ah, daar hebben we de koffie. Goed warm, Edith? Ja, meneer Wallace. Mooi. Zo'n kopje koffie is altijd een prettige afwisselingsmorgens, hè. Hé, hey, Paul. Paul. Ah, hallo, oh, Vincent. Yes. Ik had er geen idee van dat jij deze poel van zonde zou frequenteren. Ah, ah. Ga zitten. Wat zal het zijn? Nou, een droge sherry, graag. Twee droge sherry, wat? Twee droge sherry, meer. Stel dus we het daar in het hoekje gaan zitten. Ja. Yes. En, klaar met je film? klaar met de binnenopname, als je dat bedoelt. En we gaan nou dan gebeuren? vliegen naar Jamaica met een of andere platina blonde schoon. <laughs> schoon. Ik naar Jamaica met mijn belastingmoeilijkheden. Ja, maar grapjes zeker. Het hoogste wat ik me kan permitteren is Geneve. En dat is zuiverzakelijk. Zo, wat ga je doen in Geneve? Ik ga eens proberen die Julia Carrington te strikken voor die film waar ik over sprak. De jongen te sterven? Ja. Ik heb dat boek eens gelezen Het getrijpte, manuscript? Nee, het boek zelf. Ik heb een exemplaar gekregen van de uitgevers voordat het in de handel komt. Ik zeg je, het is opgelegd Pandoer voor Julia. Ze kan er zo voor op. Maar ik dacht toch dat ze het geweigerd had? Mm, jawel, zo'n beetje wel, maar ik heb er nooit persoonlijk kunnen spreken. Alleen die kleine gluiper die zichzelf privésecretaris noemt. Zeg, vertel eens, Wens. Heb je de schrijver van dat boek ooit ontmoet? Richard Randolph? ja. Nee, ik heb er wel moeite voor gedaan. Ik had hem namelijk willen vragen er zelf een draaiboek van te maken. Maar ik heb die snuiter niet kunnen ontdekken. Ken jij hem misschien? Nee, dat niet. Maar ik interesseer me wel ervoor. Waarom dat zo? Om verschillende redenen. Op het ogenblik vooral omdat er een exemplaar van zijn boek gevonden is... in de woonboot van die Pieter Fletcher. De kunstschilder? Ja, precies. De man die vermoord werd. De man die ook wel voor jou gewerkt heeft, Vince. Hoe weet je dat? Nou, ik heb zijn naam opgezocht in dat boekje, Wie wat waar, je kent dat wel. Uh -huh. Daar stond onder andere in dat hij verschillende decors voor jou had gemaakt. Ja, dat is waar. Hè. Een voortreffelijk tekenaar. Nou, opeens stopte hij met werken voor films en ging zich concentreren op zuivere kunst, oh. zoals hij het zelf noemde. Ja, ja. Maar eh, mocht je hem wel? Nee, eerlijk gezegd nee. Ik vond hem inderdaad, zoals ik al zei, een voortreffelijk kunstenaar. Het was een verwaande kwast. Hij wist alles beter. Ik heb zelfs een slaande ruzie met hem gehad. Ja, dat weet ik, ja. Oh, maar dat stond toch niet in de wie wat waar, hè? Nee. Wie heeft het je dan verteld? Een van mijn vrienden, zeker? Net zo je zegt. Je zei dat Fletcher een exemplaar van dat boek had gehad. Was dat op die woonboot? Ja. Maar dat boek is nog niet eens verschenen. Hoe is je aan gekomen? Dat weet ik niet, Svens. Ik weet het niet. ...een beetje ongerust te worden kijken. Waar heb je al die tijd gezeten? Nou zeg, dat is ook wat moois. En jij noemt jezelf de perfecte detective. Oh, perfect. Oh, maar neem me niet kwalijk hoor. Je haar zit prachtig. Oh, ik geef toe, het duurt al de eeuwen. Wat, uh, wat heb jij in die tijd gedaan? Ik heb dit zitten lezen. Te jong om te sterven. En wat denk je ervan? Nou, ik begrijp nu wel wat Vincent mee bedoelt als hij zegt dat het opgelegd pandoer is wat Julia Carrington zegt. Hm? Ze kan niet missen met zo'n rol. Nou, jij toch over Julia Carrington hebt. Hm? Ik betwijfel sterk of wij morgen wel naar Geneve kunnen vliegen. Er hangt een ontzettende mist. Ik heb er drie kwartier over gedaan om van Hyde Park Corner hier naartoe te komen. En de weerberichten zijn niet al te best, hoor ik. Ook voor morgen wordt een zware mist voorspeld. Mijn hemel. Dat wordt dan duimen draaien morgen, hoor. Nog iets van meneer Kleden, hoor? Nee, geen woord. Oh, wacht even. Ja, nee, laat maar, kindje. Ik neem wel even. Hallo? Paul? Ja? Met Vince. Ah. Vince Lengen. Ja, Vince. Zit je aan tafel? Nee, geen sprake van. Moet je luisteren. Ik ben nu thuis en er is me toch iets krankzinnigs gebeurd. Zo, wat dan? Ik zei je toch dat ik een exemplaar van dat boek had. Ja? Nou, er is iets geks meer gebeurd. Het lag in de bovenste la van mijn bureau. En nou is het weg. Nee. Bedoel je dat iemand anders het weggenomen zou hebben? Ja, het ligt er niet meer. Het is verdwenen. En ben je er zeker van dat het erin gelegen heeft? Heel zeker. Ik herinner me heel goed dat ik het zorgvuldig weggeborgen heb. Het is verrekt vervelend dat ik wou het meenemen naar Zwitserland. Ja. Nou, uh, bel Norman Wallace even op. Die geeft je wel een ander exemplaar. Ja, ja dat kan ik wel een figuur als moeder. Nou, oh, in ieder geval bedankt voor de tip. Salut. Dag Wins. Zo. Wat is dat allemaal? Vins Langham had een exemplaar van dat boek, dat de jongen te sterven. en Iemand heeft het gestolen, dat beweert hij tenminste. Was dat alles waar hij voor op belde? Ja, het is alles, ja. Wat is er, Paul? Ik denk na over dat boek ik vraag me af of, of dat het exemplaar was dat op die woonboot gevonden is. Ah, mevrouw Vlaanderen. Meneer Kleden. Nou, wat zegt hij van dat weer? Baramboos. Ja. Ik haat mist. Hebt u op het vliegveld geïnformeerd? Ja, maar het ziet er niet al te best uit. Ze veronderstellen dat het wel dagen kan duren. Hm? Oui. Nou ah, ja. Waar is uw man? Hij belt even op, hij kan zo hier zijn. Dat is nou weer het nadeel van vliegen, hè? Even een bericht over mist en alles ligt stil. Ja, mijn man vond het toch beter hierheen te komen, omdat we hier hadden afgesproken. Ja, dat is ook het verstandigste. Als hij komt, gaan we hier maar wat eten en de zaken zo nader bekijken. Ja. Maar ik zou toch morgen graag weer in Genève terug willen zijn, want uh, dat heb ik namelijk met Julia afgesproken. In ieder geval kunnen we aan dit weer niets veranderen, vrees Ik nee, dat denk ik ook niet, nee. Hallo, nee, dan. Nou, dat Nou, wat zeg je van onze Londense mist? Je kunt het van mij cadeau krijgen. Ja, ja. Nou, ik heb het zojuist met een goede vriend van me op een akkoordje kunnen gooien. Ja. Ik heb drie plaatsen kunnen bespreken op de trein van 2.30 uur van Victoria Station. Ach. Ja, we kunnen morgenochtend om half negen in Genève zijn. De trein? Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dat is fantastisch. Ja, die vriend van me brengt de tickets straks zelfs even langs. Ik heb hem gezegd dat we in de eetzaal te vinden zouden zijn. Zeg, wat denk je van een drankje, Ina? Voor de lunch. Oh, graag. Die mist maakt me zo melancholiek. Mij ook, Ina. Mag ik Ina zeggen, mevrouw? Oh, natuurlijk, meneer Kleiton. Ah, ah Danny. Ziezo. Daar zijn we dan in de over. Maar een half uur te laat als die slecht was. Het is hier lang zo mistig niet als in Londen. Ja, gelukkig niet. Paspoort, de gereed al of niet. Ja. Nou, zullen we maar gaan met de kleed Oké. Okay. Paspoort, de gereed van of niet? Zijn de hutten ook besproken, Paul? Ja, natuurlijk. Kom maar. Ja, dit is een... Uh... Afdeling die ik niet heb kunnen voorzien, Nina. Bent u niet zo'n beste zeeman, meneer Klee? Danny, bedoel ik. Nou, ik, ik mag niet pochen, hoor, maar het zal wel meevallen. Hoop ik. Het duurt meestal niet langer dan een kleine twee uur. Oh, nou komt het zo lang uit de hoofd. Hallo, meneer Vlaanderen. Hey. Bent u er ook weer eens? Ja. Goedemiddag, mevrouw Vlaanderen. Middag, Peter. Hebt u een hut, meneer? Ja, eens kijken. Uh, hut B. Mooi. Deze kant uit, meneer. Oh. Zal het wel een uh, rustige overtocht worden, wel? Oh, ja, ik denk het wel, mevrouw. Nou, waar uh, enthousiast denk ik het niet, hè? Nee. <laughs> nee. Ach, waar ben jij geweest, voor? Even op de brug. Oh, daar staat een behoorlijke wind, zeg. Maar de mist is opgetrokken. Oh, gelukkig maar. Voelen jullie niet voor een loopje aan het dak? Nee, nee. Ik lig hier goed, dank je. Als je er geen bezwaar tegen hebt, dan blijf ik liever horizontaal. <laughs> en jij, Ina? Ja, ik voel er wel wat het voor. Uh, heb jij niks nodig, Danny? Nee, ga jullie maar. We maken het niet lang, hoor. Eh, amuseer je. <laughs> Oeh, dat is een behoorlijke duiding. Ja. Ik hoop dat het niet altijd kwaad zou krijgen. Als dat het geval is, blijft u toch immers liever alleen. Ja, dat is wel zo ja. Hoe jij je goed, Ina? Ik geloof het uh, wel, ja. Gil <laughs> je niet liever terug naar de hut? Nee, maar uh, ik dacht zo dat een drankje me geen kwaad zou doen. Goed idee. Maar de is deze kant uit. Oh, liefje, hij begint te slingeren. Nee, ja, ja. maar een arm. Zo, zo, zo. Uh. Uh. Ja. Paul? Ja? Zag je die man dat de trap afgaan? Nee. Ik zou er een echt op durven doen dat het landsdeel was. Waar is het landsdeel? Ja. We kunnen in ieder geval even naar beneden gaan en een kijkje nemen. De die ik weg. Nee. Geen sporen van het landsdeel. Nina. Nee, ik zou me vergist hebben. Ja, jij vergist je toch gewoonlijk niet? Dit mankeert gelukkig niet zijn gezichtsvermogen. Ja, het is wel zomaar. En dan moet ik het toch mis hebben. Ja. pauw, die bare is vol. Nou ah, ja, rustig maar. Ik vind het wel een plekje. Hier, een cognacje. Zeg Paul, het begint er lelijk uit te zien buiten. Hoe lang duurt het nog, denk je? Oh, nog maar een klein half uurtje. Kijk, Paul, daar is Danny. Is hij toch maar gekomen. hij ziet er niet al te best uit, hè. Hij komt hierheen. Hij ziet er maar uit of hij de schrik van zijn leven gehad heeft. Hé, hey, dag, ik, eh, Zijn jullie daar? Moeilijkheden? Uh, nee. Nee, ik had behoefte aan wat frisse lucht, maar toen ik, eh, aan het dek kwam, begon die boot ineens te slingeren en. Hé, uh, hey, Klap zo wel weer op hoor. Ja. Mm, man, lief, wat een druk hier, zei ik, ik. Ik kom nooit met die bar. Paul, probeer jij een drankje voor hem te krijgen? Ja, goed, ik ga. Op. Ga jij maar even zitten. Ja, het gaat alweer weer in Vlaanderen, het gaat alweer, weer. Maak je echt geen zorg om mee hoor. Ik uh, ben zo weer oké. Okay. Ik ben direct hoor. Uh, het, uh, het spijt me inderdaad dat ik me zo heb aangesteld. Oh, ik weet precies hoe je je nou voelt. Ik herinner me nog goed toen ik met Paul naar Amerika geweest ben. Toen was de boot ineens... Nou ja, dat uh, is een ander verhaal. Wat, uh, wat gebeurt er als we in Calais zijn? Dan stappen we op de trein, dat is alles. Die staat klaar vlak naast de aanlegplaats. Oh, denk je dat ik dan nog wat tijd zal hebben om moeder Aard een zoem te geven? <laughs> dat denk ik wel, ja. Ja, hier is de trein. Mooi. Kijk, de bagage gaat al door het couperen naar binnen. Oh. Hoe uh, voel jij je nou, Danny? Ho, ho. Nou, van die ben, voel ik voel die schuiterlijk, voel Ik me de best. Ja, de boerder is voor mijn kamer meneer Vlaanderen. Die bagage ligt in uw couperaar op de plaats. Mooi, dank het, joh. Lachtig. Ah. ah ja, als u Dank u wel meneer. De bediende vangt u wel op. Goeie reis, meneer. Merci. Ja, hier is het. Compartiment D, ja. Bonsoir, monsieur. Mag ik even uw plaatsbewijs en paspoort, alsjeblieft. Kijk eens. Merci, merci, monsieur. Uh, deze kant uit, alsjeblieft. Compartiment 19 en 20. Zeg, houdt hij die paspoort? Ja, die krijgen we morgenochtend terug. Alsjeblieft, monsieur. Twee nummer 19 en enkel nummer 20. Mooi. Het diner is over ongeveer een half uur. U hoort de wel. Maar er wordt toch twee maanden gestegreerd? Oui, ja, monsieur. Maar de tweede zitting is vol, geloof ik. Ja. De is druk vanavond, hè? van monsieur. Alle bedden zijn besproken. Komt door de mist in Engeland, begrijpt u? Een ja, hof, wat begrijpen. Het, uh... hm, het ziet er overigens wel niet, eens uh, niet onplezierig uit. Uh, uh, wat gaat er nog gebeuren, Vlaanderen? Of ik een half uur aan tafel? Ja, een half uur ongeveer. Zodra we klaar zijn, kloppen we je wel, Danny. Ja. Hij ja. ziet er toch een beetje betrokken uit. Hè? Inderdaad, ja. En ik ben er helemaal niet zeker van dat het alleen door die overtocht kwam. Wat bedoel je? Weet je nog dat toen we de boot afgingen, ik nog even naar de hut ben teruggegaan? Ja. Je had je handschoenen laten liggen. Ja, dat was natuurlijk niet zo. Oh. Ik wou alleen de steward even hebben. Ik wou uitvissen of er iemand Danny had opgezocht... terwijl wij dat dekwandelingetje maakten. En? De Stuart zei me dat hij niemand gezien had. Maar toen ik die hut uit wilde gaan... zag ik een vodje papier in de prullenmand liggen. Oh. Je weet, ik ben nou helemaal nieuwsgierig. En dit maar niet ten onrechte. Het was een briefje... Iemand had het blijkbaar aan Danny laten afgeven. Kleten heeft het toen weggegooid. Wat staat er op de briefje? Hier. Wees zelf maar. Je zult er geen moeilijkheden mee hebben. Het is in blokletters geschreven. Wees voorzichtig, meneer Kleten. U bent te jong om te sterven. Een bericht voor Danny was de derde aflevering van onze hoorspelserie Pauw Vlaanderen en het Milburn-mysterie. Je hoorde Jan van Ees als Pauw Vlaanderen en Eva Jansen als Ina zijn vrouw. Verder Donald de Marcas, Huip Orizant, Jan Borkus, Rob Gerards, Frans Somers, Joke Hagelen, Maarten Kaptein en Hans Garsenbach. Technische realisatie, Dick Blok en Henk van der Steeg. De regie had, Dick van Putten. Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in zes episoden door Francis Dublin. Vertaling Johan Benink, Regie Dick van Putten. Vierde episode: Verandering van mening. Ja, lees zelf maar. Je zult er geen moeilijkheden mee houden. Het is in blokletters geschreven. Wees voorzichtig, meneer Kleten. U bent te jong om te sterven. Wie denk je dat hem dat gestuurd heeft, Paul? eens Landsdeel? Ja, het kan zijn. Als het inderdaad Landsdeel geweest is die jij op het schip gezien hebt. Enfin, wie het ook gestuurd mag hebben. Danny heeft het voorkomen ernstig opgenomen. Ja, en hij is er helemaal door van streek. Gelukkig, we rijden. Ziezo. Nou, even wat ruimte maken. Misschien met die koffer maar eens, in, hè. Ja. Maar mensen, kinderen, wat heb je kunnen slapen? Waarom oh. ga je niet alvast naar bed, Ina? Ja. Er is niet te veel ruimte in die poepé. En... Dat zal ik maar doen, ja. Slaap maar lekker, Ina. Tot morgen. Tot morgen. Goeiedag, Danny. <lacht> Ze hebben ook al het gewerkt, zeg. Hoe lang ben hm. je nou al hier, meneer Vleetman? Eh, uh, Danny. Mijn vader was meneer Kleten. Maar wat bedoel je met hier wonen? In uh, Europa? Ja? Nou, uh, ja, vijf. Hmm. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja, ik ben geboren in New York, maar mijn familie trok zo'n twintig jaar geleden naar Californië. En uh, wonen je ouders daar nog altijd? tijd? Nee, nee. Mijn ouders zijn dood. We zijn bij een brand omgekomen. Het flatgebouw brandde af tot aan de grond. Er zijn ook twee bekende Philips-sterren uit die tijd bij omgekomen, die avond. Verschrikkelijk, oh, vet ja dat was het inderdaad ja ik was toen bij een vriendje van me beneden in de onderste flat nou we waren bij de weinigen die er zonder kleerscheur uitgekomen zijn ja zeg, ik echt ik ben nog schuffer dan nou. ik val om van de slaap nou ga jij maar om vast ik ben daar wel weer wens zo we zijn er 19 en 20. slaap lekker Goeiedag. Hé, hey. wat? Waar is Ina? Ze is hier niet. Nou, ze zal Oh, Oh, kijk, daar komt ze wel aan. Zo, mensen, daar ben ik dan. Ik liep daar een lonsdeel tegen het lijf. Wat? We hebben even gepraat. Lonsdale? Is dat. Uh, Morris Lonsdale, De broer van mevrouw Milboorn? Ja. Ken je hem? Ik ken hem niet, nee. Uh, ik heb wel eens van hem gehoord. Hij is naar Genève gekomen toen zijn zware Carl milborn bij de doodongeluk werd gedood. Hij gaat nou naar St. iets. Een vriendin van hem heeft een lelijke val gedaan bij het skiën. Oh. Nou, mensen, ik, eh, ik kruip onder de wal. Goeienacht samen. Goeienaar. Vertel eens van Lonsdale, Ina. Heeft hij ook gezegd wie die vriendin was die dat ski-ongeluk heeft gehad? Nee. Hij had het alleen over een vriendin van hem in St. Moritz die bij het skiën ongeluk had gehad. <laughs> Hij was nogal onbehoudend zo. Ik kon moeilijk zo ineens van hem weglopen. Zie, je, heb je toch gelijk gehad. Het was Lonsdale die je aan boord gezien hebt. Ach ja, ik was er haast zeker van. Zeg, Paul. Huh? Vond jij ook niet dat Danny een beetje vreemd opkeek toen ik het over Lonsdale had? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, kom, Ina, je ziet er moe uit. Ik wacht wel even op de gang. Roep maar als je in bed ligt, hè? Ja. En wees voorzichtig als je boven in dat bed klimt. <laughs> Wil jij soms liever boven slapen? Nee, dankjewel. Laat nemen voor die neer, tweede serie. Laat nemen voor die neer, tweede serie. Hallo, vader. Hé, hey. Goedenavond, Blonsleer. Ik dacht wel dat ik tegen je op zou lopen. Ik heb wel een paardje gemaakt met je vader. Dat zei ze, ja. Ik hoor dat je op weg bent naar Sint-Maurits. Ja, een vriendin van mij heeft een ski-ongeluk gehad. Vriendin Cent? Ja. Ach, natuurlijk, ik had het overraderen door de telefoon van de week. Arme ziel heeft er been gebroken en schijnt lelijk aangekomen te zijn. Zeg maar, de trein naar Sint-Maurits gaat toch over Zurich? Met overstappen in Koer. Deze trein gaat naar Genève. Ja, ja, dat weet ik, maar ik heb nog iets te doen in Genève, zakelijk. Ik blijf er overnachten. En je excuseert me, de restauratiewagen zal wel stampvol lopen. Ja, laat ik je niet opvouwen. Ik zie je morgen ook nog wel. Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. Huh? Hoe laat moeten we aankomen in Genève? Half negen ongeveer. In Lozanne moeten we overstappen. Ik hoop dat de trein op tijd is. Dat hoop ik ook, ja. Ik heb een afspraak om tien uur. Een afspraak? In het hotel? Ja. Met een meneer Walter Nijder van de politie in Genève. Een vriend van St. Waarom moet je die meneer Nijder spreken? Nou, onder andere om dat rapport in te zien over het ongeluk van Middell. Oh Paul, je kunt toch beter... Ja, liefje. Ik ben moe. Laten we nog eens slapen. Goed door. Slaap lekker. Ik hoop dat je het meent. kreunen. Ja. Is dat Danny? Het lijkt wel zo. Het is net of het pijn heeft. Ik zal even licht maken. Hoor je dat? Ja. Nou, pas op je hoofd. Ik kom naar beneden. Ja. Zo, waar is mijn kamerjas? Aan die haak daar. Zo, ja. Nou, ik ga even. Ik ben zo terug. hoor. Roep maar als er iets is. Ja. Ben je daar, Kleten? Kleten, is er iets? Kleten. Wie, wie is daar? Hier, Vlaanderen. Wat is er, Vlaanderen? Is alles in orde met je? Ja, ja. Helemaal oké, okay, hoor. Was jij dat die we dan net wilden bekreunen? Ja. Ik gleed uit. Ik uh, stoot op mijn hoofd. Kan ik wat voor je doen? Wat zeg je? Maak die deur open, Danny. Nee, nee, nee, nee. Er is. niks aan de hand, hoor, maak je maar. Nergens bezorgd over. Goeienacht. Dus ik kan niet doen. Echt niet. Ik zie je morgen wel, Dan tot ontbijt. Ja, zoals je wilt dan. Goeienacht. Wat was er aan de hand, Paul? Nou, we hebben weer dat hij uitgegleden en zijn hoofd ergens tegengestoten heeft. Dat is mogelijk, natuurlijk. Het rein schokte erg op dat moment. Heb je hem gezien? Nee, hij hoorde de deur niet openmaken. Maar Paul, daar straks hoorde ik ook stemmen. Het leek wel ruzie. Ik ben er zeker van dat ik de stem van Danny hoorde, maar... wie de ander was, kon niet onderscheiden. Ik weet echt niet wat ik aan het doen moet. Ik kan hem niet dwingen de deur open te doen, als hij dat niet wil. Natuurlijk niet. Nou ja, afwachten dan maar tot morgenochtend. Ja. Doet het pijn? Wel nee, het is niet zo erg. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Wel, Ik uh, kwam in bed stappen toen die trein een schok kreeg. Er viel een koffer op mijn kop. Die daar, het is een hele vracht. Uh, hoe is het met je vrouw? Goed geslapen? Oh, best ja. Zij is vooruit gegaan om te ontbijten. Kom jij ook? Nee, ik sla maar eens over vanochtend. De kelner brengt hier recht mijn koffie op. Goed, dan zien we je straks wel. Hè? Oh ja, waar uh, logeer je in Genève? In Bellevue. Mooi. Ik maak een afspraak met Julia en dan uh, bed ik je daar. Ze zal je wel vragen bij haar thuis te komen, vermoed ik zo. Afgesproken dan. En laat naar dat oog kijken. Dat ziet er niet de beste uit, mijn jongen. Ja, komt wel goed hoor. Het doet niet meer zo'n pijn als vannacht. <laughs> nou, we zien elkaar nog wel. het met uitpakken, Ina. Hmm, bijna. Mooi. Heerlijk dat we deze kamer gekregen hebben. Hè? Oh, een genot gewoon. Hoe vind je dat uitzicht op het meer? Ja, prachtig. Zodra ik met Nijder gesproken heb, gaan we een wandeling maken. Ach ja? Die Naider is ook helemaal vergeten. Hoe laat komt hij? Oh, ik kan ieder ogenblik hier zijn. Zeg, Paul. Ja? Vind jij niet dat Danny hier een beetje... Ja, hoe zal ik dat nou zeggen... Iets wat onbehaggelk uitzag voor vanmorgen. Kan het anders met zo'n oog? Nee, dat bedoel ik niet. Het kwam me voor dat hij je niet recht aan durfde kijken. Hij zag er een beetje verwacht uit, dacht ik. Ik weet wel wat je bedoelt, ja. Ik vroeg hem wat hij met jou had afgesproken. Toen zei hij wel dat hij jou direct zou opbellen als hij Julia Carrington gesproken had. Ja. Waarschijnlijk gaan we weer haar thuis op bezoek vanavond. O, ik ben reuze benieuwd. <laughs> ik heb al zoveel gehoord van Julia Carrington. Ik hoop voor jou dat er niets zal even vallen. Je weet hoe die filmdiva's zijn, hè? Oh, zal het Nijder zijn? Ja. Ah, oh, meneer Nijder, kom daarheen. Ah, oh, meneer Vlaanderen. Prettig u weer eens terug te zien. Ik hoop dat u een goede reis hebt gehad. Dank u, uitstekend. U kent mijn vrouw nog niet, geloof ik? Nee, ik had nog niet het genoegen. Hoewel, ik heb Sir Graham meermalen met groot respect over u horen spreken, mevrouw. Sir Graham en ik zijn oude vrienden. Een paar dagen geleden heb ik hem nog gesproken. Hij ziet er fantastisch uit voor nou, zijn leeftijd. Blij dat te horen. <laughs> uh, meneer Vlaanderen, Sir Graham vertelde me door de telefoon... dat u geïnteresseerd bent in dat Melbourne-ongeluk. Hij dacht dat ik u misschien met een of andere van dienst zou kunnen zijn. Dat is zo, ja. Zegt u wel wat ik voor u doen kan? Ik zou graag uw visie hebben op dat ongeval... Wat is er precies gebeurd? Oh, het is vrij simpel. Karl Merleborn is blijkbaar van het trottoir afgestapt zonder uit te kijken... en werd door een auto aangereden. Hij raakte met zijn voet in de fender. Noemt dat dus niet zo, fender? Bumper waarschijnlijk. Ah, juist, yes, bumper. Dus hij kwam met zijn voet in de bumper... en werd toen een flink stuk meegesleurd met zijn gezicht langs het plafijtsel. Wat vreselijk. Ja, het was inderdaad een vreselijk ongeluk, mevrouw Vlaanderen. Het was, daar zijn we van overtuigd, niet de schuld van de chauffeur... Die gaat volkomen vrij uit. Hmm. Het verloop van dat ongeval lijkt me anders nogal merkbaar. Waarom? Nou? En over de identiteit van het slachtoffer bestond geen enkele twijfel? Geen enkele. Zijn gezicht was praktisch vermarseld. Maar hij droeg de kleren van Karl Melbourne... en hij had de brieven en officiële papieren bij zich. Ze hebben zijn identiteit zonder enige moeite kunnen vaststellen. Daar komt bij dat mevrouw Melbourne en haar broer... de langsdeel die bij de identificatie tegenwoordig waren... Dat weet ik, ja. Maar mevrouw Mirborn heeft sindsdien haar mening gewijzigd. Hoe doet u dat? Gewijzigd? Ja, ze is er nu van overtuigd dat het niet haar man was... die bij het ongeval om het leven kwam. Oh, dat is gewoon belachelijk. Het is ook uitgelegd ze van mening veranderd is. Jazeker. Haar man zou een hoed hebben gekocht in een winkel in Sint-Moritz. Zijn oude hoed werd opgestuurd naar zijn adres in Londen. In de binnenrand van die hoed zat een briefje geschreven in Milborns handschrift. Twee dagen na het ongeluk. En wat stond er in dat briefje? Ja, kort gezegd, maak je niet bezorgd, alles komt in orde, zoek later contact met je. Ja, yes, yeah. Ja, nou begrijp ik uw komst uit Zwitserland. U wilt waarschijnlijk sinds morgens gaan om daar de mensen in de hoedenwinkel te ondervragen. Eventueel wel, ja. Maar ik heb nog een andere reden om hier te zijn, meneer Nijder. Julia Carrington wil me spreken. Wat kan dat voor zijn? Toch niet in verband met de melbourne affaire Nee, nee, het is iets heel anders. Kent u Julia Carrington, meneer Nijder? Oh, iedereen kent mevrouw. wel. Zoals die bepaalde vriendin van me, als u dat zo bedoelt. Maar in feite heb ik haar maar één keer ontmoet. Ze had ze nogal erg als afgezonderd in de buitenwereld, weet u. Wanneer hebt u haar voor het laatst gezien? Dat was de 5 januari. Juist. Yes. Hoe weet u die datum zo precies? Oh, dat was de verjaardag van mevrouw. Dat was ook de dag na het ongeluk. Ja, dat was het ook. Merkwaardig eigenlijk. Ja, dat had ik me nog helemaal niet gerealiseerd. Ik heb mijn vrouw toen meegenomen naar een restaurant in de buurt van VV. Die Julia Kerngton, die zat toen aan het tafeltje naast mij. Ze was in gezelschap van haar secretaris, Danny Clayton. Ze waren allebei nogal in feestelijke stemming, net of er iets prettigs gevierd werd. Misschien was zij ook wel jarig? Misschien wel, ja. Vertel het, meneer Neder. Zeg de naam Richard Randolph, Wie iets? Richard Randolph? Nee, ik geloof niet. Hij is een romanschrijver. Hij heeft pas een boek geschreven onder de titel De Jongen te Sterven. En het schijnt dat het de volgende maand uitkomt. Ik heb van hem nog van het boek ooit gehoord. Hmm. Nou ja, dat doet ook eigenlijk niet door, het is niet zo belangrijk. <laughs> Werkelijk niet. En neemt u me kwalijk, maar dat geloof ik niet. Anders zou u mij die naam niet genoemd hebben. U hebt mijn nieuwsgierigheid wakker gemaakt, waarde Ja, hoe dan ook, uh, hier hebt u mijn kaartje. En als u denkt dat ik u ergens mee van dienst zou kunnen zijn, bel me dan direct of kom bij mij op het bureau, wanneer u maar weet. Bedankt. Misschien krijgt u hier nog wel een spijt van. Je zou nog wel eens kunnen denken, ik wou dat ik die vriend nog eens gezien had. Iedere vriend van Sir Graham is een vriend van mij, meneer Vlaanderen. Mevrouw, ik hoop dat we elkaar nog eens zo'n ontmoeten. Dat hoop ik ook, meneer Neider. Ik loop even met u mee. Ik ben zo terug, kentje. Hm. Hallo? Ina? Ja, met wie? Met Danny Clayton. Oh, hallo. Daar. Uh, kan ik je man even hebben, Ina? Hij is op het ogenblik niet hier. Oh, ja. Uh, zeg hem dan maar dat ik met Julia gesproken heb en dat ze het prettig zou vinden als jullie samen vanavond naar haar huis wilden komen. Hm? Om uh, zes uur ongeveer. Dan pik ik jullie op in het hotel om half zes. Goed, dan wachten we hier wel op. Afgesproken. Tot vanavond. Dag, Ina. Dan, Danny. Dit is de zaak waar ik je van verteld heb, Bina. Nou. Oh, ik begon al zo langzamerhand aan te wanhopen of ze wat bestond. <laughs> je wordt toch wandelen. Oh, dit is geen wandelen meer. Dit is een horde loop. Ah, stil nou, maar... Nou, dan loopt het al op de twee lenkjes. Ik heb dorst. Iets fris en veel gin en... Uh... En tonic. Of lennen. Nee, tonic graag. Ja. Huh. Moet zeggen, het is hier wel gezellig, hè? Wat zei jij nou? Zijn we hier al meer geweest? Ja. Herinner je je niet? Nee. Ja, vier geleden. Er is ook een uitstekend restaurant bij. We kunnen hier lunchen als je wilt. Dat wil ik. In ieder geval doe ik geen stap meer. Dat is een uitstekend voor je lijn. Ja. Mijn hemel. Kijk eens wie daar binnenkomt. Vince Langham? Wel, wel, wel. Wij <laughs> leven toch maar in een klein wereldje, hè? Hallo Paul. Hallo. Leuk jullie te zien. Hallo, Ina. Toch vet. wat doe jij in Geneve? Er wordt in Zwitserland toch geen films gemaakt, wat? Nee, hier zijn ze verstandiger. Wanneer ga je naar de Julia Carrington? Hm. Zodra ik je zag, zei ik tot mezelf, ja hoor, daar hebben we tot tenminste één keer die weet waarvoor ik hier ben. <laughs> ik heb een afspraak met haar vanmorgenochtend. Werkelijk? Ja. Ik heb haar opgebeld, zodra ik aankwam. En ik had het geluk de beroemde diva zelf aan de telefoon te krijgen. Zo? Ik moet zeggen dat ze heel vriendelijk was toen ik haar belde. Heel wat anders dan die kleine geluiper, die Danny kleedte. Nee, ze heeft een half uurtje voor me uitgetrokken morgenochtend. En denk jij haar in een half uur het idee van een comeback aan te smeren? Als ik het zover kan krijgen dat ze het boek leest. Jazeker. Is dat de uh, jong om te sterven? Ja. Heb je het gelezen? Nee. Ah, een fantastisch boek. En een droom van een rol voor Julia. Ah. Daar is in ieder geval geen twijfel aan. En heb je nog een ander exemplaar gekregen? Een ander exemplaar? Wat bedoel je? Ja, je zei me door de telefoon met jouw exemplaar gestolen was. Ach, ja, nee, nee, nee. Ik heb me toen vergist. Ik had het in de van mijn kastje naast mijn bed. Nee, ik heb het teruggevonden, hoor. Nou, hoe zit het? Eh, drinken jullie niet? Ik was juist op weg om wat te halen. Wat moet jij hebben? Laat mij dat nou doen. Nee, geen sprake van. Nou, doe het, zeg op. Nou, een droge sherry dan. Goed, een droge sherry en een gin-tonic. Wanneer uh, ben je hier aangekomen? Vanmorgen. Ja, met de trein. Ik kon ik vliegen vanwege de mist. Als die Miss Carrington besluit om na al die tijd weer te gaan filmen. hoe noemen jullie dat? Als ze een comeback krijgt. wanneer begin je dan te filmen, Funds? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Er moet eerst een draaiboek van gemaakt worden en dat neemt zeker een maand of zes. Je bent er blijkbaar wel helemaal van vervuld, geloof ik niet. Het is een fantastisch verhaal. Hm? Waar gaat het eigenlijk om? Wat uh, voor geschiedenis is het precies? Oh ja, je kent dat wel. Een eenvoudig stadsmeisje dat een Hollywoodster wordt. Uh -huh. Ze raakte de drank verslaafd en zo. En uh -huh. nou, op een nacht als... Oh wacht eens. Paul heeft me nodig geloof ik. Ja, help eens even. <laughs> ja, daar ben ik al. Ja, ik heb afgesproken dat ik meneer en mevrouw Vlaanderen om half zes zou komen afhalen. Tja, het spijt me meneer. Ik heb geprobeerd meneer zijn kamer te bellen, maar ik kreeg geen antwoord. Verzelend is dat nou toch... Ik heb mijn wagen hier voor het hotel geparkeerd staan. Ik kan dat tot ding toch... Ja, ja, ja. Misschien kunt u. Ach, daar is meneer al. Me ah. dat we je te wachten. Oh, mijn schuld, Danny. Ik zat te schrijven in de lounge en Paul wist niet waar ik was. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, nou, uh, zijn we dan nou zover? Ja, wij wel. Hm? Kom mensen, laten we dan gaan. Dit is toch niet de hoofdweg, wel? Nee, dit weggetje is korter en snijdt een heel stuk af. Het huh. is toch vrij gevaarlijk zo, vlak langs het meer. Oh, maak je niet bezorgd, mensen. Ik ken die weg als mijn binnenzak. Ik heb hem al duizend maal gereden, denk ik. Was Miss Kerk er niet geschrokken toen ze je zo zag? Ah, geschrokken? Hoezo? Nou, dat oog hè, en aan die bal. Oh, dat. Ja, ja, ja. Oh, nou, ze begreep eerst niet hoe dat was gebeurd. Hoewel, het ziet er al veel beter uit dan het gedaan heeft, wat? Oh, zeker. Hoe was het met Miss Carrington toen je haar terug zag? Oh, merkwaardig opgewekt. Hoe oud is ze eigenlijk, Danny? Ah, dan hebben we de duizend dollar vraag. Hè? <laughs> ja, in mijn wie wat waar staat dat ze 46 is. Ja? Nou, uh, met alle respect voor je wie wat waar, maar ik geloof niet dat ze helemaal juist is. Ik schat dat ze 52 is. Maar ze ziet er in elk geval uit als 38. Oh, ik ben op weg om die vrouw te haten. <laughs> ja, ja, we zijn er. Hier is de ingang. Dat is geen huis. Dat is een landgoed. Met dit licht krijg je er geen goede indruk van, Nina. Maar het is in ieder geval prachtig gelegen. Ja, Het is wel iets. Hè? Mm -hmm. nou, ze heeft een mooie verzameling antiek. Prachtige schilderijen. Ze heeft er een fortuin aan besteed. Zo. Gaat het, niet nou? Mooi. Nou, deze kant maar op. Julia zit voor het diner meestal in de zijde. Prachtige trap. Daar zijn we dan, Julia. Hier hebben we dan mevrouw en meneer Vlaanderen. Wat prettig u te ontmoeten. Ik heb al zoveel van u gehoord, meneer Vlaanderen. Goeie berichten, hoop ik, mevrouw. Niets dan goede berichten. Oh, ja. Het is me heus en werkelijk genoeg om... O, oh, geef mij uw mantel, mevrouw Vlaanderen. Nee, nee, nee, nee, nee. ik ben er al. <laughs> like. oh, dank je. U had nogal een rumoerige reis, hoor ik. Oh, het had erger gebeurd. <laughs> Danny denkt er niet zo over wel, Danny. Wat? Huh? In het vervolg je koffers beter opbergen. <laughs> ja, die slaapwagens hier lijken er toch nergens op, hè? Bij ons in de bier. Ja Ja, ja, doen. ja, ja, dat kennen we al. Geen excuses verder, Danny. Wat wilt u drinken, mevrouw Vlaanderen? Ja, eh, of eh, misschien wilt u liever eerst het huis eens zien... terwijl uw man en ik even een praatje maken. Danny... Uh, uh, ja, mm -hmm. kom maar mee, Ina. Ik laat je alles wel bekijken. Ja, graag. Tot straks dan. Zo, hij gaat. Zo dan, meneer Vlaanderen. Ik moet u zeggen, ik, ik ben u een bekentenis schuldig. En ik weet eigenlijk niet hoe ik zal beginnen. Een bekentenis? Ja. Ik heb Danny naar Londen gestuurd om met u te spreken. Maar zoals de zaken nu staan, was het, was het eigenlijk onnodig. En voor zover ik het van de heer Kleten begrepen heb... ...had u zacht uitgedrukt onaangename brieven ontvangen. Nou ja, uh, chantagebrieven, meen ik. Dat is waar, ja. Oh, maar Danny wil nog wel eens overdrijven. En de zaken ik wel zwarter zien dan ze zijn. En dat heeft me ongerust gemaakt. Maar meneer Vlaanderen, ik zal u natuurlijk uw honorarium gewoon betalen... ...en, en uw onkosten... Miss ook... Karrington, de financiële kant van deze zaak... ...interesseert me niet in de eerste plaats... En ik maak me daar ook helemaal niet bezorgd over. Wat ik alleen graag wil weten is... waar u zich bezorgd over maakte... en waarom u besloot om mij te raadplegen. Nu dan? Ik heb verschillende brieven ontvangen. En inderdaad zeer onaangename brieven. Natuurlijk maakte ik me daar ongerust over. En ik wist echt niet hoe ik daarmee aan moest. Maar gisterenmorgen... volkomen toevallig... ...kwam ik tot de ontdekking dat de brieven geschreven moesten zijn... Door, ...door iemand die wel eens voor mij gewerkt heeft. Enfin, ik, ik dreigde hem met de politie... ...waarop hij direct naar me toe is gekomen... ...en zijn verontschuldiging heeft aangeboden. Was dat alles? Ja, ik vrees van wel. Het spijt me ontzettend, meneer Vlaanderen. Ik, ik voel me hoogst schuldig... ...u en uw charmante vrouw helemaal hierheen gesleept te hebben... U hoeft zich helemaal niet schuldig te voelen, miss Carrington. We waren toch van plan om naar Zwitserland te gaan. Oh, daar, daar ben ik blij om. Dat is een hele opluchting voor me. Ik, ik vond het ellendig dat ik u helemaal uit Londen hierheen had laten komen... en, en blijkbaar voor niets... Nee, nee, ik was eigenlijk op weg naar Sint-Moritz... om daar informatie in te winnen over een zekere Karl Milborn. U zult al van hem gehoord hebben, denk ik. Milborn? Ja, hij is omgekomen bij dat auto-ongeluk. Natuurlijk... Dat herinner ik me heel goed. Ik heb daar iets over gelezen. Een, een uitgever, niet? Een, een Engelsman? Ja. Heb ik het goed dat hij u een bezoek heeft gebracht... voordat het ongeluk gebeurde? Hij is hier wel geweest, ja. Maar ik heb hem niet gesproken. De stakker dacht dat ik bezig was... met memoires te schrijven. Oh, als u wist wat een tijd en last het me bezorgd heeft... om die praatjes de kop in te drukken. Het is dus helemaal niet waar. Oh, nee. En toch... Kranten en uitgevers blijven me op de meest hinderlijke manier lastig vallen. Ook filmmensen? Ja, die zijn het ergste. Die zijn werkelijk het allerergste. Maar waarom ontvangt u die dan wel? W wat bedoelt u? Ik, ik ontvang ze nooit. Niemand. Danny vangt al die ellende voor me op. En gebeurt dat ook met Vince Lengum morgenochtend? Vince Langem? Hm? Wie is Vince Langem? filmregisseur, een vriend van me. Ik heb begrepen dat hij morgenochtend persoonlijk met u een afspraak heeft. Heeft Danny u dat verteld? Nee, Lengen. Hij vertelde me vanmiddag dat hij u had opgebeld... en dat u erin had toegestemd hem te ontvangen. Hij wou met u spreken over te jong om te sterven. Maar dat is volslagen nonsens. Ik heb in geen jaren met een filmregisseur gesproken. Te jong om te sterven? Wat is dat, een toneelstuk? Het is een boek. Ik heb er nooit van gehoord. En ik heb ook nooit gehoord van een filmregisseur Vince Lengham, of hoe die dan ook heten mag. Vince Lengham, ja. Yeah. Het spijt me dat dit bezoek maar tijdverspilling was, Vlaanderen. Maak je wel mijn excuses. Dat oh, was helemaal geen tijdverspilling. ga daar maar niet over, Danny. Ik kijk voor je op de weg. Het is vreselijk donker vanavond. Ja, maar het is alsof het in de buurt van dat meer altijd erg donker is. Hmm. Ik zei jullie al dat ik me nogal verbaasd had over Julia. Ik had dat gevoel direct toen ik vluchtend thuis kwam. ik kwam me toen voor uh, of ze haar idee over jou, Paul, ineens gewijzigd had. Wat zei ze precies, Paul? Ze zei dat ze de chanteur in kwestie zelf ontdekt had. Het was blijkbaar een man die voor de gewerkt had en dat die ze voor had aangeboden. Dat klinkt voor mij nogal doorzichtig. Ja. Vertel het Danny. Ja? Heb jij die brieven gezien? Of heeft Julia er alleen over gesproken? Nee, nee, nee. Ze heeft me ze laten zien. Ah. Maar ik mocht ze niet lezen. Maar nou wat anders. We hadden toch, nog beter de hoofdweg kunnen nemen. Met die duisternis lijkt me het nogal riskant. Hoe lang woont ze al in Zwitserland Danny? Oh, een jaar of vier denk ik. Ja, nou, ze heeft eerst een huis gekocht in Zuid-Frankrijk, maar uh, toen een heel groot toen.. Wat, wat is het voor een licht? af! Is dat een loto? Oh? Ja, een heel groot nummer. toch? Voorzichtig, Danny. We uit, naar de kant van de weg. Kijk broer? Je krijgt maar rijden, Danny. Oh, hij houdt niet. Oh, die, die, die leuning. Oh, die leerling! Ja. Waar ben je, Ida? Hier, hier Paul. Achter, achter je. Gaat het? Ida? Ja. Ja, waar is Danny? Ik, ik, weet niet. Met jou, met jou alles goed? Ja, ik, ik kan de glooiing naar de wal zien. Het is wel een meter op zes. Waar is die? Hij, hij houdt zich nog aan de wagen vast. Zwem jij naar, naar, de, naar de wagen, Ina. Ik haal hem wel. Naar de wagen. Ja. Zo. Ja. ja ben, daar ben ik al, Danny. Uh, hou je vast. Blijf je vast houden. Zo. Ik kan... Ik kan niet slapen. Nee. Ik, ik, ik wou naar ja, ik, ik jullie toe, Paul. Ja, ja, ja. Rustig, uh. Dan. Rustig. Er gebeurt, er gebeurt nou niks meer. Zo. Ja. ja laat, je, laat je maar los. En niks doen. Niks doen, Dan. Nee, helemaal ontspannen. Ik ben al, nou achter je. Ja. Ja, lo, los maar. Ja. Ik, ik, heb, ik heb je hoofd vast. Zo. Nou zwang ik. Op mijn rug naar de wal. Huh? Het is, het is vlakbij. Huh? Ik, ik trek je zo, zo mee. En? Uh, uh. uh. uh. Dokter, u hoeft niet ongerust te zijn, meneer Vlaanderen. Uw vrouw mankeert niet. Ach nee, Paul, ik ben helemaal in orde. Mag ik opstaan, dokter? Oh, jazeker, als u wilt, mevrouw. Vertel eens, meneer Neider, hoe is dat ongeluk gebeurd? Ja, dat hebben we op het ogenblik in onderzoek, dokter. In ieder geval ben ik blij dat mevrouw Vlaanderen weer helemaal in orde is. Ik breng u even naar beneden. Oh, niet nodig. Ik heb nog een patiënt hier in het hotel op de vierde etage... Ik heb hier wat tabletjes voor u, mevrouw, voor, voor het geval u vannacht niet slapen kunt. Oh, ja. Neem er eentje in voor u naar bed gaat. Oh, dank u, dokter. Goedenavond dokter. Uh, wel bedankt. Goedenavond nou, meneer Vlammeren. Nou, vrienden, dat was een dubbeltje op zijn kant. Is Kleten door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht? Nee, hij kwam vrij vlug weer bij en stond erop om naar huis vervoerd te worden. Hoe is het met hem? Weet u dat ook? Oh, we hebben daar nog geen rapport over binnen. We hadden te druk om die andere wagen op te sporen. Maar ik zal wat later op de avond zijn huis opbellen en dan telefoneer ik u wel weer. Bedankt, meneer Nijder. Bedankt vooral voor uw hulp. Het spijt ons dat we u al die last veroorzaakt hebben. Ja, nonsens. U bent een vrienden van mij. Oh, excuseert u me even. Hallo. Met meneer Vlaanderen. Ja? Met Julia Carrington. Oh, ja, Miss Carrington. Ik, ik maak de ongerust over u en uw vrouw, meneer Vlaanderen. Danny heeft me alles over dat ongeluk verteld. En ik vroeg me dus af of, of ik iets voor u zou kunnen doen. Nee, bij ons is alles in orde. Maar hoe is het met Danny? Dat gaat gelukkig al veel beter. Hij is u heel erg dankbaar, meneer Vlaanderen. Hij belt u zelf morgenochtend wel op om u nog eens extra te bedanken. Oh, ik ben blij dat hij weer zo ver hersteld is. Doe hem een groete. Als u werkelijk zo dol op hem bent, kunt u mij een groot plezier doen, miss Carrington. Ja? Zeg hem dat hij zwemlessen moet gaan nemen. Oh, ik, ik zal hem zelf lesgeven. <laughs> Dag, miss Carrington. Nou, ze schijnt inderdaad heel dankbaar te zijn. En dat wil wat zeggen voor miss Carrington. Ja, dat is het zeker. En mag ik ook vragen waarom u haar vanavond dat bezoek bracht? En ze had secretaris die dan die kleed en gezegd dat ze bespreken we in verband met dreigbrieven die ze had ontvangen. Chantage, meen ik. Chantage? Ja. Maar toen we eraan kwamen, vertelden ze me dat de man die haar gechanteerd had, was komen opdagen en haar zijn excuses had aangeboden. En zo was die zaak dus opgelost. Ja. Allemaal heel vreemd, als ik het zeg, mag. Ja, ik denk er precies over. Voor mij is die waarschijnlijk toch maar een rare vogel nou, uh, mevrouw Vlaanderen, ik wens u een aangename nachtrust. Ik ben blij dat u er zo goed bent afgekomen. Dank u, meneer Naider. Mocht er nog iets zijn, waarmee ik u van dienst kan zijn, laat u het me dan even weten. Ja? Dank u. Ik laat u even uit. We gaan morgen naar St. Moritz en we wonen in het House Hotel. Mocht u contact met ons willen opnemen... Hallo? Mevrouw hè? Ja? Oké, blijft u hier van de lijn, hier komt de telefoon voor u. Wie is daar, Ina? Ik weet het niet. Ik heb net opgenomen. Ja, laat mij maar even. Ja, spreek u maar. Spreek ik met meneer Vlaanderen? Ja, met wie? Met Marcus Milborn. Ah, waar bent u op het moment, mevrouw Milborn? Van waar spreekt u? Goed, wat wilt u? Wilt u hierheen komen, naar mijn hotel of... Nee, nee, dat kan ik niet doen. Ik sta hier in een telefooncel, in een restaurant. Het heet Chez Maurice. Ja, dat kan ik wel, ja. Dat is tegenover de kinderberg, niet? Ja, ja. Toen komt u hierheen, meneer Vlaanderen. Nu direct als u kunt. Goed, over een kwartier ben ik bij u. Paul. Ja. ja, het is hier altijd erg druk en nogal gemalleerd publiek. Is het eigenlijk een restaurant of een nachtclub? Ik geloof ze dat ik hier zelf helemaal niet weet. <gif> al met al zie ik taal nog tekenen van mevrouw Milbon. Ik vraag me af of ze wel... Ge... Er staat ze. O ja, kom mee. Ik ben blij dat u kon komen. Heel vriendelijk van u. Gaat u zitten. Maakt u het goed, mevrouw Millebord? Ja, ja, heel goed. Maar ik had het wel moeilijk vandaag. Hoe wist u waar wij logeerden? Ik wist dat u in Genève was. Dus ik heb alle grote hotels maar opgebeld. En... Meneer Vlaanderen, ik heb u toch verteld dat mijn man nog in leven was, niet? U zei dat u geloofde dat hij nog in leven was, ja. Nu dan, ik had gelijk. Hij is in leven. Hoe weet u dat hij nog een leven is, mevrouw? Ik heb hem gesproken. Verandering van mening was de vierde aflevering van Paul Vlaanderen en het Milboorn mysterie Geschreven door Francis Durbridge, vertaald door Johan Bennek en geregisseerd door Dick van Putten. Technische verzorging Dick Blok en Henk van der Steeg. Naast Jan van Ees en Eva Jansen, als Pauw Vlaanderen en Ina, hoorden u Huib Oerizant, Fesia Rone, Jan Borkus, Rob Geraerts, Hans Karsenberg, Wiesje Bouwmeester, Willem Vaassen en Jos van Turenhout.